Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Vakbond FNV krijgt steeds meer klachten van buitenlandse uitzendkrachten... over hun huurhuis. Het gaat maandelijks om tientallen meldingen over hoge huren... weinig ruimte en vieze woningen. Toch denkt de vakbond dat dit nog maar het topje van de ijsberg is... omdat veel uitzendkrachten niet durven te klagen. In veel gevallen is de werkgever namelijk ook de huurbaas... Vorig jaar huurden 130.000 buitenlandse uitzendkrachten hun huis via het uitzendbureau waar ze werkzaam zijn. Ze zijn bang dat als ze klagen ze ook hun baan kwijtraken. Vanuit de hele wereld komen teleurgestelde reacties op het resultaat van de klimaattop in Madrid. Belangrijke onderwerpen zijn doorgeschoven naar de volgende top komend jaar in Glasgow. VN-baas Guterres vindt dat teleurstellend en zegt dat landen een belangrijke kans voorbij laten gaan om de klimaatcrisis aan te pakken. Wel is afgesproken dat er geld voor arme landen komt... om de gevolgen van de opwarming van de aarde op te vangen. Een van de hoofddoelen was het maken van regels over emissierechten... maar daar werden geen knopen over doorgehakt. Het festijn in Deventer trok dit weekend... ongeveer evenveel mensen als de editie van vorig jaar. 125.000 mensen kwamen naar het historische centrum... dat was omgetoverd tot een Engels stadje uit de 19e eeuw... In Deventer liepen acteurs die waren verkleed als personages... uit de boeken van Charles Dickens, zoals Oliver Twist en Scrooge. In de Eredivisie zijn vandaag vier wedstrijden gespeeld. AZ won van Ajax met 1-0. Voor het eerst konden de Alkmaaders weer spelen in hun eigen stadion... nadat in augustus de dakdeels instorten. Heracles FC Utrecht eindigde in 1-2. Feyenoord was te sterk voor PSV. Het werd in de Kuip 3-1 voor de Rotterdammers... En eerder vanmiddag wist FCM Emmen met 2-0 te winnen van Sparta. Het weer. Vanavond vallen eerst nog een aantal buien. Vannacht klaart het op en is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 3 tot 6 graden. Morgen eerst wat zon, later meer wolken en dan wordt het maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets.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 ook in het leven een perfecte timing te hebben. En wij ook hier dankjewel Peters, ja. De overdracht hier gaat perfect, dankjewel Peters voor het invallen voor Zander van Leeuwen. Hij ging kijken bij zijn dochter, die ging hele belangrijke paardrijdingen doen, dus bij deze. Als ze maar op blijft zitten Zander. De ik van het paard, helemaal prima. Maar als ze er maar alsjeblieft op blijft zitten. Bring you the rare en Royal Classics, nobody else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Czar. Ja, mooie dingen, minder leuke dingen. Dat is het leven, dat weten we al eenmaal. Um... Zo zie je de handbaldames in een zinderende de finale de beker mee naar huis nemen. Ja, lastig, leuk. Over timing gesproken, alle laatste seconden verliest Ajax van AZ, ja... De wereld toch beter uitgezien bij 0-0. Maar helaas, ze staan weer gelijk, aan. Ja, en we gaan uh, eventjes terug naar uh, zaterdagochtend. Toen uh, kreeg ik het uh, fatale nieuws te horen dat uh, Arjan van der Paal... Uh, ...oud-collega, zeg maar, ook uh, bij het, uh, de Amsterdam Funk Channel bij ons... ...jaren geleden het leven had gelaten... En, uh, ik je dan toch al van de jongens afgelopen jaar 50 jaar geworden. Had wel een beetje last van suikerziekte. Maar de keren dat ik hem sprak was het altijd wel van ja het gaat beter. En zat weer op de fiets en hard aan het trainen. Zijn tuinhuis en zijn huis helemaal weer verbouwd. Stond weer heel hard in het leven en het geluk lachte hem, hem toe. Je weet het, hij ging vanaf die Amsterdam Functional Channel mixjes maken voor Veronica. en Later zat hij dus ook bij Radio 10... Daar was je heel trots op. En als je iets niet verwacht, is het wel het feit dat je dan. Uh, daarmee geconfronteerd wordt uh, hoe hard het leven ook eigenlijk is. We gaan vanavond even een beetje stilstaan bij uh, zijn werk. Straks om half acht heb ik een uh, mix meegenomen. En ook uh, om half negen draai ik er eentje. En ook de reggae classic is uh, gewijd aan uh, Van der Paal. Dat ook voor mijn programma heeft hij ooit een keer een uh, mooie mix gemaakt met uh, reggae heb ik er vanmorgen even gauw uh, toch even bij gehaald want... Deze plaatjes die we ook vanavond gaan draaien, dat is allemaal een beetje... een muziekkeuze wat ik uh, met hem gedeeld heb. In al die jaren. Dat was wel leuk, want uh, als ik dan die mixjes terug hoorde, dacht ik... ja, daar hadden we het over. Ja, leuk. Hij luisterde vaak naar de show, kwam ook altijd uh, daarna met de suggesties van Zar. Wat was dit en wat was dat? Dus vandaar ook, uh, dat heb ik allemaal in mijn geheugen geslagen. Maken we er vanavond een showtje voor hem. Uh, Vooral iedereen die hem dierbaar waren bij deze. Dus uh, is het een beetje de teken van de Arjan van der Paal. Why pay money to listen to satellites. satellites? When you can listen to Happy and Heavy for free. Yeah! We are Dance Radio. Uh. De deze plaat een van de weinigen uh, uit de jaren negentig die wij uh, heel goed konden handelen. Ook oh Adiva en I, thank you. Het waren van die plaatjes waar wij het uh, wel eens over gehad hebben. Dat we zeiden: van ja, dat is nou een voorbeeld van een plaatje wat toch wel lekker is. Ook al is het uit de jaren negentig. Ja, toch? Classic Sunday. Oh, hell yeah. You guys are playing just awesome music. It's awesome. Dance review. Lekkere classics, daar was hij ook uh, gek op. Ook deze cancel for nobody else. Suggesties zijn natuurlijk ook welkom, want het leven gaat verder. 30-31 december hebben we de top 200 hier. En ik sfeer het je, ik heb hem ervoor uitgenodigd. Ik zeg wel, gaat hij niet meer doen, nee. You know the way to make me feel like Like you do Max betreft trouwens. Hij heeft uh, wel meegemaakt dat we de, de, de mixjes van Arjan regelmatig in de show uh, draaiden. En nieuwsgierig als hij was, uh, heeft hij ze uit mijn zak weten te futselen naar de knap. Maar kom, we houden natuurlijk al jaren van Max. Kan niet anders. De mooiste krullenbol uit Lelystad, jawel. Straks ga ik er eentje doen om half acht en een koentje om half negen. Max, jij ja, kent ze uit je hoofd, dat is duidelijk. Ik denk dat je ze, uh, ja, kunnen dromen, beste man. What time is it? Isn't it about time for somebody's favorite radioprogramma? program? Do what can only be described as... classic Sunday. Yes! Dance Radio. Maar ja, we draaien de plaatjes die hij ook leuk vond. Onder onder deze tato Contrast die altijd lekker. We moeten nog even op wachten, maar uh, ja, een beetje zonneschijn. Het zonnetje in huis Max, uh, ja jongen, als je nog tien uh, plaatjes weet, zet ze op het forum. Hè. We gaan ze meenemen, 30 31ste. Dan gaan we ze voor jullie in een mooie lijst proppen. ja misschien ook wel, want uh, ik heb hem nooit uh, zagrijders meegemaakt... Eigenlijk ...die beste man dus. Ik had het uh, gisteren ook nog uh, daarover trouwens uh, met uh, collega Leslie Jones. Ik ken hem nu nog ja natuurlijk. Ik belde hem uh, gelijk. Ik zeg, je rijdt nou jongen wat er gebeurd is. Maar wij waren toch altijd wel trots op het feit dat uh, Van der Paal uh, bij het Radio 10 gebeuren zat... ...en uh, daarvoor bij Veronica. Afkomstig gewoon via de Amsterdam Funk Channel destijds, dus uh, ja, leuk. En daar was hij ook altijd uh, trots op en uh, dat zei hij ook altijd van ja, maar uh, de roots slecht toch, uh, kan niet anders vanuit Amsterdam, ja. Lekker, lekker, lekker en uh, niet uh, te versmaren. Bring in the jam, back to Amsterdam Radio, for the whole freaking world to hear. All over. Power! Dance radio Eentje van Little Thomas Oh you're a good girl. Ach okay, ja you're a good boy moet je doen maar ja oké Uh, Diezelfde van de power, weet je even weet je waar we het over hebben. De mix hoort, weet je wat we gaan missen nu die er niet meer is. Dit was Little Thomas and you're a good girl. Ja. Plaatjes die ik allemaal met hem gedeeld heb. Ik ga eventjes. Uh, ik ga heel eventjes de dingel erbij halen van Neroen van der Pauw. En daarna doen wij eventjes de eerste mix van deze avond. En ik ga daarna om half negen nog eentje doen. Dus blijf erbij. Hier is uw mix-dj Arjan van der Pauw. new i specialize in love let me work on you i specialize in love i'll make you feel like new i specialize in love let me work on you i specialize love You go to the best. You go to Dance Radio. Door met Kashif en I just gotta have ya. Eerste megamix gedraaid van uh, Arjan van der Pauwjons. En uh, op Facebook ook, een, een mooi stukje van uh, Johnny aan Noordwijk. Waar je de mixje kan terugvinden over het forum hier bij Dance Radio. www.danceradio.nl Daar kun je ook je suggesties kwijt. Ook je klassisch voor de 30 en de 31ste. En straks ook een plaatje van John want Inderdaad, de limit en Z.R. zit absoluut ergens in, de, in die mixer verwerkt. En weet jij, Max? Lijstjes al binnengekregen hier via voor onze 30 en 31ste van het oude jaar 200 classics in één mooie lijst Door de hele crew wordt dat uh, tot een goed eind gebracht Hou de site in de gaten Voor de programmering daarvan Beetje mazzel uh, mag ik absoluut ook meedoen Ik heb me goed gedragen namelijk dit jaar constant in de studio gezeten met de, met de armen over elkaar. ja. heb er nog ergens uh, nut voor gehad. Every kingdom had its king. We have Tsar with his royal classic cruise. Misschien dan deze plaat wel op jouw favoriete nummer 1 positie. Ja, dat kan zomaar. Is a Gail Adams in love fever. Kessie zijn natuurlijk van harte welkom voor de toffel 230 en 31 december. Of we straks de promo naar voren halen. In alle omstandigheden, in het kader van Arjan van der Paal. De 50-jarige leeftijd afgelopen, of, of althans uh, zaterdagochtend, is overleden. Plotseling, want het ging hartstikke goed met hem. En dan ben je ja, toch even ondersteboven van, jongens. Op het forum krijgen we een verzoekje van Johnny uit Noordwijk. Verwend luisteraar ook hier uh, bij uh, vooral mijn Show, maar ook uh, gewoon bij Dance Radio. Hij zegt: Sar, ik weet bijna zeker dat uh, The Limit and yeah Z.J. in zijn, uh, zijn mixers is verwerkt. Nou, dat weten we, weet Max wel. Die kan het uh, beamen. Die kan zo zeggen: van nou, luister, beste John in Mix 1 of 8. Ik heb ze allemaal aan hem gegeven en hij heeft ze helemaal kapot gedraaid. Dus die wijde dat ze hoofd, dat weet ik zeker. En mocht hij ze vergeten zijn, dan zal nou, we even twee klappen op de kist geven afgaan uh, volgende week. Het zou schandig zijn, maar ik kan me niet voorstellen. Perfectionistoria van de Paal. Johnny uit Noordwijk voor onze vriend uh, van de paal. Ook op het forum Stip. Welkom, uh, goedenavond jongen. Mooie suggestie ook uh, voor Arjan. In Foster in Heaven gaan we er even bij halen. Straks in de tweede uur. Beste uh, Stip. Want uh, dat zijn wel plaatjes uh, wat hij zeker een warm hart toegedragen. Absoluut wel. Laatste plaatje van deze Naima. You Never Had A Love Like My uit 85. I'm not u allemaal fijne dagen